De inspectie gezondheidszorg waarschuwt dat er valse verklaringen omtrent het gedrag in omloop zijn. Die zijn nodig om bijvoorbeeld in de jeugdzorg te mogen werken. Een detacheringsbureau in de zorg ontdekte de valse verklaringen. De inspectie roept alle zorginstellingen op de personeelsdossiers te controleren op nep-VOG's. Die hebben onder meer geen watermerk en hologram. Bij een verkeersongeval op de provinciale weg bij Wilhelmina Dorp in de buurt van Goes zijn 16 mensen gewond geraakt, onder wie ook kinderen. Een aantal slachtoffers is er slecht aan toe. Een van hen zat bekneld in de auto en moest door de brandweer worden bevrijd. De politie doet nog altijd onderzoek, daarom is de N256 nog tot vanavond laat dicht. Festivalgangers die lopen vaak rond met poep aan hun handen. Dat is de conclusie van wetenschappers van de Universiteit Utrecht. Ze deden onderzoek op het Festival Zwarte Cross vorige maand. 75% van de onderzochte bezoekers had de poepbacterie aan hun handen. Op een kantoor is dat maar zo'n 5%. De E. coli-bacterie komt van het weiland in lichte voorden, waar de bezoekers bijvoorbeeld op zitten. Maar ook van de toiletten op het terrein. En festivalgangers die zouden vaker hun handen moeten wassen... en ontsmettingsgel gebruiken, zeggen de onderzoekers. Het weer nog. Vanavond nemen de buien af en gaat ook de wind wat liggen. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen overdag eerst vrij zonnig, later bewolking en regen. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Alternative FM. Oh.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 Niet over la of een valse start... Obesitas... Of zwaar la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 gewoon een liedje, dat kijk over. Dat Laadbloeiers een kans van slaag hebben, dat bewijst Van Piekeren. Want het liedje dat nergens over gaat, heeft inmiddels ook de landelijke zenders al weten te bereiken. Dus wat dat gaat, helemaal oké. Okay. Welkom bij deze alternatieve film van deze donderdag 15 augustus. Want het is weer zover. We hebben weer een uitzending. En hij staat weer in het teken van een reguliere uitzending. Over Van Piekeren gesproken, laatbloeiers, ze begonnen ook een... Aantal jaren terug, in 2012, hadden ze een uh, had album uitgebracht. Uh, en uh, toen had het uh, schijn van zoiets van: het is nu of nooit. En uiteindelijk ja, is het een beetje traag op uh, gang gekomen. En uh, is dit toch wel eigenlijk wel een beetje een hoogtepunt? Want als je goed naar de tekst luistert, dan, uh, ja, dan is het gewoon briljant gevonden door Jan van Piekeren. Uh, ze noemen het Utrecht-Ticana. Dat is dus een beetje een variant van de Amerikanen. Maar dan of Utrecht. Uh, Bent is uh, nou ja, uh, af en toe met 16 muzikanten. Maar het uh, hoofdzakelijke duo is uh, Jan van Piekeren en Johan Fransen. Want uh, eerst heette ze nog Fransen en Van Piekeren, Maar nu heeft ze besloten om dat toch maar aan Van Piekeren op te hangen. Goed, uh, deze uitzending staat ook weer in het uh, teken van uh, wat uh, werk uh, wat we nieuw hebben binnengekregen. Jazeker. Eden um, en The Wild... Met Dreamer, die um, gaan we straks draaien. Morgen komt er op YouTube een, een, ja, een clip van deze song. En ik kan er al verklappen dat uh, volgende maand, dat, uh, dat zal niet lang meer duren, want het is geloof ik ergens begin september, komen ze met een EP. En dat heet Homeground. Dat is uh, het, uh, de EP uh, die ze dus uit uh, gaan brengen. En daar hangen ze dus een aantal dingen aan op. Vandaag binnengekregen. Altijd dank voor Johannes en Olga Taal. De hofleveranciers. Als het gaat ook om de live muziek. En dat er wat aan gaat uh, zitten komen. Dat is één ding wat duidelijk is. Uh, we zijn uh, met, uh, met een aantal dingen bezig. En uh, er is er al één die toegezegd heeft. Alleen dubbele datum. Dus dat uh, moet nog eventjes... Ja, een beetje recht worden. Dat uh, is één. Twee is dat er ook nog... Ja, dat is eigenlijk min of meer oud. Maar uh, in ieder geval zijn we wel op tijd voor het album. Wat uh, verderop in deze maand... Uh, nee, komende maand gaat uh, verschijnen. Aan het eind van de volgende maand... Verschijnt weer de nieuwe uh, album van No Soyo. Ken je ze nog? Jazeker. Donata Kramers is één van de twee leden. En we kennen die nog van de periode Ubrich. Samen met Marnix Dorenstein en Chris Kok... Winnaars van de Grote Prijs van Nederland 2012, categorie Bands. Daar uh, kennen wij Donata Kramars van. En zij uh, is met No Soyo ook weer actief. Uh, 27 september dus komt die uit. Nu even weer de actuele kant van uh, de auteur het Hier is Lizzie V met Borderlines. I never watched the news Then cracking me yeah. I never had a lot to lose You wanna see what I got Whatever I've done, no matter how I fall apart, we fit together as one. Some uh -oh. It is absolutely critical. Last year it was a crash, and this year the getting away from And on his side, the inside, they're really touching the paint. It's Tepsa, louder, fiercer. It's Lapine and the Pyers, and it looks as though they are all this time facing round Fandoros on that one. Yes, indeed, they are. Sinds uh, een aantal uh, weken hebben wij geloof ik ook een uh, wat ochtendprogramma uh, bij ZFM Zandvoort. ZFM Zandvoort, soms moet ik er even een beetje opletten. Uh, dat zijn uh, Walter en uh, Ger, die, die doen dat uh, afwisselend. Uh, nou weet ik niet uh, precies uh, welke, uh, op welke dagen de een zit en op welke de ander. Ik geloof dat, dat Ger op dinsdag en de donderdag zit. En valt er op de maandag en de woensdag. Uh, ik uh, rijk uh, deze graag aan, want uh, ja, dat is een, uh, toch wel een nummer wat je zeker in de ochtenduren wel zou kunnen aantreffen. En bovendien, er zit een link in met iets wat wij volgend jaar hopen te organiseren. De Formule 1. En waarom? Omdat ik altijd weer donkere wolken boven uh, iets zie samenpakken wat Milieubeweging heet. Uh, niet dat ik er nou tegen ben. Maar ze zoeken dan altijd weer een beetje de grenzen op. En dat vind ik altijd vervelend voor de mensen die er een beetje plezier aan uh, willen, willen beleven. En uh, ja, ik uh, begrijp mij in ene op glad ijs. Maar ja, aan deze kant zit een natuurliefhebber, maar ook een sportliefhebber. Dus ik heb zoiets van, uh, nou jongens, een beetje gas terug. Dan kunnen wij gewoon uh, volgend jaar gewoon drie dagen feest wieren in de duinen. Dus dan hebben we ook een beetje dat we Max Verstappen hier in uh, de duinen kunnen aanschappen. En kortom, dan hoort uh, dit soort uh, nummers uh, er zeker bij. Uh, the last wave, we kennen ze nog uh, Marcus en ik dan van uh, de Rob Act wordt Geloof dat ze in het uh, seizoen van 2017-18 hebben meegedaan exacte voorronde, dat moet je mij niet vragen, want dat heb ik niet meer helemaal helder. Daarvoor Lizzie V en Borderlines. Eh, over toch heel wat uh, leuke dingen gesproken. Deze draaien we ook al een, een tijdje. Hij is uh, wel heel erg uh, bijzonder. De Ego van Ruvayda. No to Tomorrow is another day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 Put it on down. Dat is ook weer iets wat wij op ons bordje hebben gekregen. Tenminste, dat is een beetje ook aangereikt. Door Revenge Records van Marloes Hoogendoorn. Die, die, die daarmee kwam. Uh, Scott and Young met Slow. Daarvoor hoorden we uh, Ego. Uh, er zijn burgemeesterskinderen en burgemeesterskinderen. Om even de actualiteit. Uh, er is er een die uh, maakt uh, muziek. En een ander die stapt een, uh, een of wrakwoonbootje in. En die gaat gewoon met een alarmpistool. En die slaat op de vlucht. Dus ja, dat zijn dan eventjes voor de mensen thuis van de verschillen. Want Ruvayda Abu Taleb, want zo heet zij volledig, is de dochter inderdaad van. En die is dus creatief bezig. Ik weet niet, Marcus van Dam is inmiddels ook weer gearriveerd in de Tidio. Want ja, ik bedoel maar, burgemeesterskinderen en burgemeesterskinderen om maar even wat te noemen. Ik heb het uh, volledige nieuws niet gevolgd. Ik heb het idee dat ik weer een nieuwsfeitje heb gemist. <laughs> nou, nee, dat gaat over de, de zoon van uh, de burgemeester van Amsterdam. Die was een beetje stout geweest. Die, die ging ergens met vriendjes op pad. Dan zijn ze op een gegeven moment ergens in een baldadige bui. Ergens bij een, een of andere woonboot. Die al onbewoonbaar is verlaten En dan zijn ze een beetje binnengestapt. En dat vond Oma Gent niet heel erg leuk. Nou ja, meegenomen naar het, naar het bureau. Om het dan maar zo te zeggen. En vervolgens wordt de initialen Of eigenlijk helemaal niks gezet in het politiesysteem. Je kent dat wel, hè. Want. Alles moet uh, bijgehouden worden in systemen. En als er op een gegeven moment een uh, zoon van een burgemeester in het systeem komt... Ja, dan, dan, wordt er, uh, wordt het, uh, dan ligt het uh, zo bij de Telegraaf uh, uh, uh, op straat. Dus, uh, maar goed, uh, je kan zeggen wat je wil over, uh, over dit soort uh, zaken. Maar ik bedoel ermee, ik maak even de link naar Ruvayda Abu Abutaleb. Uh, die uh, maakt dan wel iets positiefs uh, in, uh, in die zin. Want die is gewoon creatief bezig en maakt muziek. Begrijp je hem? Dat, Jazeker. Dat was de link. Nou Weet je ook weer hoe dat uh, verhaal zit? Tik het maar in. Femke Halsema. Dan uh, kom je alles uh, tegen over uh, wat het zoontje van Femke Halsema heeft uit, uh, uitgevreten. Goed, uh, dat was even uh, het actuele werk hier uh, bij Alternative en uh, door met de muziek, want uh, we hebben natuurlijk ook nog uh, leuke jazz uh, van Lilith Merlo, want ook uh, zij heeft een nieuw materiaal, Prepping Man. What does she do that I don't do? What does she cook that didn't serve you? Must be that thing in the bedroom I politely refuse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 Mixed you up, but I. Ja, ja, we kennen ze nog uh, van een tijdje terug. En uh, de band komt uh, volgens mij ook uh, uit uh, Utrecht. Net als Van Piekeren, want daar, uh, daar komen ze vandaan. En uh, ze zijn bezig om iets in de stijgers uh, te zetten. Een toené. Een album release tour, dat uh, willen ze gaan doen. En uh, dat zal vanaf oktober uh, zijn beslag uh, gaan krijgen. Dus er zit ook uh, gewoon een zware album aan te komen van Figgy. Uh, um, Echo Utrecht, daar uh, begint het allemaal. Dan Simplon Groningen. Uh, vervolgens uh, naar Marlijn in Nijmegen. Sinatol in Amsterdam. Dat is hier dus in de buurt. En de V11 in Rotterdam. Dat uh, is voorlopig het lijstje. Ga kijken op uh, hun Facebookpagina. Dan weet je ongeveer wel waar het uh, op uitdraait. Prepping Man hoorde je daarvoor. Van uh, uh, Lilith Merlo. En dat bracht de tijd op. Uh, nou, Het is al bijna weer drie minuten over half negen. Dus gaan we weer vrolijk verder. Deze band komt 5 september. ...hier naar de studio van ZFM Zandvoort. Ik heb het over Lake Michigan. En het nummer dat heet Don't Push Too Far. Er zit trouwens ook nog Zandvoorts inbrenging... ...in de persoon van Koen Alvarez. You it up by the fire your hands and squeeze your eyes slowly the flashing end the work is done but you can't for not reach. Mobieltje kunnen zijn. Uh, uh, hoe lang kun jij je mobieltje uitlaten? Dat zei op een gegeven moment niemand minder dan. Uh, dan moet ik even denken dat hier een gast van Doemaar die dat zei met Nederwiet uh, Joost Bellerwanten zei dat ooit nog eens een keer tijdens het optreden. Wat zie je? Wat wil nou, je? Ja, doen? Ik denk nou krijg ik de vraag: Hoe <laughs> lang kan ik mobieltje uitlaten? Het lijkt me nou echt. Nou ja, goed. Ik voelde me aangesproken. Voelde jij je aangesproken dan? Ja. Wat, wat, hoezo? Hoezo? Ja, omdat ik. Want dat mensen mij ook altijd zeggen van... ja, je, je bent altijd uh, je laptop aan je mobiel... en wat dan ook gekluisterd. Ja. Maar ik kan best lang zonder dat ding. Niks lijkt uh, dan een vakantie... Dat, waarbij je dat, dat, dat ding in de hoek kan gooien. Ja, dat geloof ik graag. Want uh, kijk, uh, beste luistervrienden... kijk, morgen zit in de IT... Dat heeft ja. zijn reden. Dat is de reden waarom die soms nog wel eens vaak op zo'n smartphone uh, zit. En misschien ook wel op een laptop. En dat heeft alles te maken. Omdat hij vanwege zijn werk een aantal van die servers uh, in, in de lucht moet uh, zien te houden. Ja, niet dat alleen, alleen dat, maar de de ik strik. moet je ook voor deze omroep... en voor ons radioprogramma in de lucht ja, houden. Dat uh, bedoel ik dus. Kijk, uh, en dan lijkt het dus alsof het uh, gewoon uh, van... ja, uh, waarom is die altijd met ze snuffert op de mobiele laptop en uh, noem maar op. Dat heeft daarmee te maken. Ja, werk. Juist. Gaat dat altijd door? Ja, eigenlijk gaat dat altijd door. <laughs> Zeker als je daarnaast je eigen bedrijf hebt waarmee je streaming en dat soort dingen doet, dan oh, okay. gaat het werk ja. eigenlijk altijd wel door. Het is een continuing story. Uh, heb jij broers? Nee. Leuk bruggetje naar de volgende nummer: Ankum is niet. <laughs> En van dezelfde grond het is. Drapt iedereen eruit It's Get back on my feet. Indie folk, zo uh, wordt het om beschreven. Um, en ze komen morgen met de clip, Dreamer. Maar vandaag hebben wij uh, gewoon uh, zeer brutaal weg even gevraagd aan uh, de band... via onze vrienden van J.O.T. Agency of het uh, allemaal mogelijk was om dit te kunnen draaien. En dat uh, mocht. Dus heb je vandaag gewoon een vette primeur geworden. Wie zijn dat? Aiden en Donald. Die band is uh, min of meer een beetje ontstaan... Uh, rondom de Eindhovense singer-songwriter Aiden. En wie schuilt daarachter? Dat is Diederik van de Brand. Uh, onder andere. En uh, hij uh, vormt die band samen met Rob Cornelissen... Cox, Dieben en Daan van der Vorst. Um, Homegrown, dat wordt uh, de, de EP. En die, uh, die zal binnenkort ook uh, uitgebracht gaan uh, worden. Dat gebeurt op 6 september. Dan uh, kun je dus ook uh, dat uh, gaan uh, verwachten. Daar staan meer nummers op. Waaronder ook uh, dit nummer Dreamer. Daarvoor horen we Anker Timmer met Broers. We hadden dus net uh, Colin Hoever. Die uh, het, uh, heb je kunnen zien tijdens de, de Horizon Tour. Maar. Er was er nog één, één dame die ook daarop te zien was. En dat was Elie Mann. En dat nummer dat heet See You zit.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 I wanna be bold, I gotta act soon There's a voice in my head that says I have to Feel this moment it's season Not uh, that it, the stars are right above us uh,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 I wanna be bold, I gotta act, mm. There's a voice in my head, says I have to. For this moment Van het album Exilio. Daar hebben ze, dat, dat hebben ze heel handig gedaan. Af en toe even gewoon een teaser gemaakt. Dat is een beetje zo'n plaagstootje om te zeggen. Nou, dat komt eraan, komt eraan. En dan af en toe hier en daar nog eens even een singeltje uitgebracht. Zoals deze Read Me Stories. Maar wij zijn wel heel erg uh, verguld geweest dat, dat, uh, dat ze hier geweest zijn. Bij ons in de studio. See you Zit met Ilene Man. Eline Man moet ik eigenlijk zeggen. Die afgelopen weekend ook uh, bij... Uh, de Horizon Tour te zien is geweest op Ameland samen met Colin Hoeven. Um, over reizen gesproken. Tot aan het nieuws van 9 uur hebben we er nog eentje klaarstaan. En dat is deze van de reisgenoot. En dat nummer dat heet Station. Iedereen wil weg hier, niemand blijft. Boven mijn hoofd, daar vliegt de tijd voorbij Borden geven richting en poortjes een verplichting aan Ik kijk omhoog en knijp mijn ogen dicht voor de verlichting Koffers rollen, mensen hollen Ergens naartoe of juist er vandaan Misschien had ik met haar mee moeten gaan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 alle kanten, alle, alle, alle kanten op Ik heb zo lang verlangd naar deze plek Maar nu ik er ben, wil ik weer weg Ik dacht dat alles hier zou zorgen voor geluk